Het OM gaf kort na de overval foto's en beelden van de verdachten vrij. Eén hoofdverdachte konden kort daarna in Den Haag worden opgepakt. De ander was naar Georgië gevlucht en meldde zichzelf bij de Nederlandse ambassade. Ze hebben allebei bekend. Bij een gasexplosie in het zuiden van Italië is een Nederlands gezin omgekomen. Het gezin vierde vakantie in het plaatsje Conversano. Correspondent Andrea Vrede. Uh, zojuist heeft de woordvoerder van de burgemeester van Conversano... mij telefonisch bevestigd dat de lichamen van de drie Nederlanders gevonden zijn. Uh, het gaat om een man van 30, zijn vrouw of vriendin... en hun zoontje van 18 maanden oud. Uh, ze zijn gevonden uh, in bed, dus ze lagen nog te slapen... op het moment dat het gebouw instortte... na die vreselijke gasexplosie van vanochtend. Andere huizen in de buurt zijn door de gasontploffing beschadigd geraakt... en bewoners zijn geëvacueerd uit angst voor meer instortingen. VN-waarnemers hebben vandaag geen toegang gekregen tot het syrische dorp waar gisteren een bloedbad zou zijn aangericht. Ze werden tegengehouden door militairen en dorpelingen. Volgens het hoofd van de waarnemersmissie kregen ze te horen dat het te gevaarlijk is in het dorp. In Masrata al Koubert zijn volgens activisten 78 mensen vermoord. Correspondent Sander van Hoorn. De oppositie en de regering die geven elkaar de schuld. En wat wel duidelijk lijkt is dat het uh, hetzelfde in zijn werk ging... als in, uh, in Hula twee weken geleden. Dus het leger dat om welke reden dan ook een aanval uitvoert op die dorpen. En vervolgens gewapende bendes die uh, daar binnentrekken... en uh, een slachting aanrichten. En dat is dus eigenlijk de grote vraag. Door wie zijn ze aangestuurd? Een man uit Almere moet 18 jaar de cel in... voor het doodsteken van een plaatsgenoot vorig jaar...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 Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat regen... en een temperatuur rond 20 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op onweer. Morgen vooral ochtends wat zon. Smiddags verspreid wat buien met opnieuw kans op onweer. En dan wordt het een graad of 19. ANUB verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zijn nog niet al te lang. Er staan er twaalf, voornamelijk in de Randstad. Twee uitzonderingen, twee files met wel relatief veel vertraging. Op de A67 van Eindhoven naar Duitsland, tussen Velden en de Duitse grens 3 kilometer. En vanuit Duitsland op de N280 richting Roermond, tussen de grensovergang en Roermond 6 kilometer. Topsport, ballet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 Kijk op abn slash financieren. Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren anno nu. ABN Amro. De bank anno nu. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u vandaag met zometeen ons economiepanel. Klinkende munt, maar eerst eurobureau Fred Stroobans. Onze Mr. Europe van de VPRO. Fred, we hoorden net onze vorige gast Paul Frentrop melden... dat uh, de euro er nooit had moeten komen en dat hij maar zo snel mogelijk weg moet. En dat Merkel wel gelijk heeft als hij zegt... als je de euro wil houden, dan kan dat maar op één manier. En dat is dat je van Europa Europa... één land maakt. Echt één federale ja. staat. Maar je moet de euro niet willen houden. Nee, nee, nee, het is het een of het u. ander. Dat ja. Er zit wel iets in, ja. Um, maar kijk, Duitsland lijkt voor het andere uh, te kiezen. Uh, een versterkt Europa. is dus deze week, kijk, de hele tafel vol. Allemaal stukken over Duitsland. En het Duitsland aan de oppervlakte. En het Duitsland achter de coulissen. En dat zijn twee verschillende dingen. Uh, er, is, er zijn heel veel verwijten hè, aan, uh, tegenover Duitsland... dat Duitsland traineert, dat Duitsland mede oorzaak is van de, de eurocrisis... dat ze geen oplossing wil, ook om electorale redenen. Nou, ze, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Hè, de, de, bijvoorbeeld de Bildzeitung, invloedrijk. Politici in Duitsland is heel eurosceptisch. Je kunt dat zomaar niet negeren. Hè, het, is een beetje, het is heel moeilijk manoeuvreren uh, voor Merkel... Uh, deze week riep uh, Joska Fischer, de voormalige voorman van de Groenen, die nee. vergeleek Merkel. met uh, Keizer Wilhelm II en met uh, Hitler. En hij zei: dit keer vreedzaam, maar voor een derde keer in de geschiedenis zal Duitsland Europa vernietigen. Je zit in enorme discussies, ook in Duitsland. Maar wat zie je dat achter de schermen er toch geschoven wordt? Herman van Rompuy zei deze week: er komt de masterplan. Maar dat klopt niet echt. Europa werkt niet met masterplannen. Je Van Rompuy, een, een, een soort van president van Europa. Ja, nou, hij is de president, de voorzitter van de Europese Raad. De, de, Europa werkt natuurlijk niet met, met masterplannen. Hè. Dat kan ook niet met 26 landen. Maar de, de, de, de, de, de bouwstenen voor een nieuw en stevige Europa worden wel duidelijk. Hè. Je, je hebt de voorzitter van de Europese Centrale Bank met zijn bankenunie. Mm -hmm. Dat er centraal toezicht van Europa moet komen. Dat uh, ook die, die goede van al die Europeanen, dat die afgeschermd moeten worden. Te worden door Europa en dat er eventueel bij banken in problemen, systemische banken, dat er geld rechtstreeks van Europa van zeg maar dat permanente noodfonds gepompt wordt uh, naar die banken. Nou, um, dat, zijn, dat kun je vergezichten noemen, maar dat zijn ook hele praktische uh, dingen. Dan heb je dat uh, beroemde en beruchte begrotingspact van de regeringsleiders. Mm -hmm. Dat is pijler 2. Dat is pijler 2, hè? ook van Duitse signatuur. Dat moet door iedereen nog geratificeerd worden. Een beetje inzet ook van de Nederlandse verkiezingen. Maar wat verwijten ze Duitsers nou eigenlijk? Want zij komen met plannen. Nou, nou ja, kijk, de, het, het probleem is... Duitsland aan de oppervlakte doet het allemaal heel langzaam. En ze hebben uh, uh, achter de schermen... maar dat valt niet op, hebben ze allerlei plannen. En dan heb je daar die beroemde toespraak... Uh, maar natuurlijk niet opgemerkt... Uh, van de Duitse minister van uh, Financiën... die de Kallosprijs gekregen heeft. Dat is een hoge onderscheiding van de Duitse overheid... voor belangrijke Europeanen. Die kreeg hij met... Uh, dat was toen met... nou, uh, ben... Met de datum vergeten. In, in mei uh, kreeg hij die in Aken en toen heeft hij een toespraak gehouden. Die staat op het internet. We hebben die, die link ook op onze site gezet. Uh, afgedrukt op papier van het Bundesministerium Wat der Financiën. Nou ja, hij, hij schetst een beeld van de toekomstige Europa zoals hij in Duitsland uh, dat wil. Hij zegt geen klein staterij meer. Uh, Europa is meer dan de status quo. Europa is meer dan neid, wantrouwen, haat en strijd. Europa nou, is Duitsland. He, namelijk. Wie, eh, ja, ja. Want <laughs> Wie kan het tegenspreken? En dan volgt eigenlijk een pleidooi voor... het woord noemt hij zelf niet een federatie... Maar het is eigenlijk het beeld van een federatie... zoals je het in de schoolboekjes terugvindt. Hij wil natuurlijk geen superstaat... maar geen enkele federatie in een superstaat. Geen enkele, Euro uh, geen enkele Amerikaanse president... kan de verkiezingen ingaan met... ik wil een superstaat. Dus mm -hmm. federaties zijn ook geen superstaten. Hij heeft het heel veel over de democratische legitimatie. Zo wil hij bijvoorbeeld dat de voorzitter... van de Europese Commissie... dat die rechtstreeks verkozen wordt. Mm -hmm. uh, hij wil ook dat die lidstaten... geen commissarissen meer neerzetten... Uh, in de Europese Commissie... Want nu lijken dat wel vertegenwoordigers van de landen afzonderlijk. Hij wil ook dat het Europees Parlement initiatiefrecht krijgt. Dus initiatieven kan nemen voor wetgeving. Nu kan de Europese Commissie dat alleen maar. Hij wil ook een tweekamerstelsel. Mm -hmm. We hebben nu al het Europees Parlement. Daarnaast zou er een soort senaat moeten komen voor de verschillende landen. Okay, ze willen landen. gewoon van Europa kort ja, gezegd een land maken. Ja, maar ja, een en federatie. dat allemaal om ja. de munt te redden. Want een munt moet, heeft een land nodig en omgekeerd. Precies. En, en nou ja, dat kijk, is dan... het, de, zoals we daar straks uh, al vertelden, de euro kan niet eigenlijk zonder land, maar de EU is geen land. Het, het, het, het bungelt een beetje tussen een confederatie en een federatie. Ja, en de Duitsers die leven zelf in een federatie. Duitsland is een federatie. Het model dat zij nu voorleggen aan Europa... is gewoon een federale staat zoals Duitsland. En is Duitsland een superstaat? Nee. Ze He? hebben toch daar geen problemen mee. Maar dit is toch dé manier om alle tegenkrachten... alle krachten tegen een verenigd Europa... Uh, uh, te verzamelen onder één strijdkreet. Dit is toch politiek hartstikke dom. Nou ja, als ik het dom kijk, het, het, de kwestie je is je de, de, de Duitsers zijn niet bevreesd voor een federatie, want ze leven zelf in een federatie. Ja, nee, dat snap ik. Maar het gaat om het effect... wat het op de rest van uh, Europa heeft, op de, alle euro sceptici gene... Nee, maar waar leven die euro -sceptici? Kijk, de Fransen uh, zijn eigenlijk de tegenpool... want die hebben nooit een sterk Europa geleid vanuit Brussel gewild. Maar als de Duitsers en de Fransen, en dat doen ze altijd... hier een akkoord over bereiken, uh, wie gaat dat dan veto? Italië niet, want die gaan meedoen. Spanje gaat dat ook niet vetoen. De vraag is, gaat Nederland tegen Duitsland en Frankrijk in zo'n idee vetoen? Maar luister, een masterplan komt er nooit. Hè. Dit gaat allemaal stapsgewijs, want dat, sticht, dat zegt uh, Schorble ook. Niemand weet hoeveel jaar daar overheen uh, gaan. Okay. Maar je ziet nu wel de bouwstenen, langzamerhand. Zie je daar dus liggen. En we gaat dan proberen die in elkaar te schuiven. Okay. Ja, het masterplan was uh, zoiets als de protocollen van de wijze van Zion. Ook onzin. Die bestaan ook niet. Ja, ja. precies. Oké, okay, dankjewel, Fred. Tijd voor ons economisch panel, klinkende bunt. Hans de Geus, financieel-economisch journalist bij Omroep RTLZ. En Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie... Universiteit Utrecht. Uh, we hebben het nu al heel vaak over Europa gehad. Dat zal er vast wel weer bij komen. Maar um, Hans, jij wilde het graag hebben over de sociaal-economische mythes... in de Nederlandse politiek. Noem er eens één. Een. Nou, de... nou, ook over Europa. Maar wat, de verkiezingen komen er weer aan. Wat je ziet is dat er, de werkelijkheid is al moeilijk te beschrijven en te begrijpen. Maar wat politici daarmee doen is dus daar naar, naar believen uitvissen... wat hun op dat moment van pas komt. En je hoort zo ontzettend veel onzin. En dat is gewoon heel vervelend. Want daarmee zet je kiezers ook op het verkeerde meen. Nou, als ik net Fred hoor... He, meer eenheid in Europa of de vorige spreker van we moeten uit de euro stappen. En dat kan helemaal niet. Dan moet je alle banken redden. En de bankensector in dat Nederland kan allebei is, is 4,5 keer zo groot als... Nee, wat, wat Fred zegt, daar mm -hmm. moet je naartoe of je moet stoppen. Maar als je stopt, dan moet je wel een plan hebben hoe je de banken redt. De banken zijn in Nederland 4,5 keer zo groot als onze hele economie. He, dus die verwevenheid is er gewoon. Dus je kan er helemaal niet uit. En dan nou, even iets bijvoorbeeld wat dus deze week... Dus dit is een meter doorgeprikken? Nou ja, die eurobonds is uiteindelijk iets waar je misschien naartoe moet... Hè, als je ook dat plan doortrekt. En je hebt inderdaad een meer federaal dat Europa. Zijn, dat is een instituut waarbij alle Europese landen gezamenlijk geld ja. lenen... waardoor de rente stijgt. Uh, nou Down, ja, precies. Nou, daar zeg je het al. De rente zou volgens mij inderdaad kunnen dalen. ook hè, Als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt, de federale overheid leent veel goedkoper dan de staten individueel. Mm -hmm. Dus dat is in principe... maar wat zegt Rutte daar dan over? Nou, eurobonds leiden niet tot groei. Ze leiden tot hogere rentes... en het lost geen problemen op, weet je wel... En dus, daarvan zeg je, hij zegt dat maar, het wordt niet onderbouwd... Het en het tegenovergestelde kan je net zo nou, hard roepen. Ja, net zo hard roepen en dat volgens mij veel beter uh, onderbouwen, Ondermond. inderdaad. Maar dit is allemaal om inderdaad, uh, ja, want we hadden het net over euroceptici... Daar, die moet hij natuurlijk ook naar de mond praten... maar we moeten stoppen, denk ik, met de kiezers naar de mond te praten... en zeggen goed echt zit. Joop, erger, erger jij je daar ook zo aan? Aan, aan, aan mythes. Het hoeft niet alleen over Europa te gaan, maar als het gaat om sociaal-economische dingen... waarvan mensen al snel denken, ah, we kunnen de kiezer wel wat op de mouw spelden... want het is, het is ingewikkeld en iedereen heeft altijd gelijk. Er wordt heel veel uh, fact-free politics uh, bedreven. Dus niet gekeken van, hoe zit het echt? Maar, uh, nou ja, we roepen maar wat. Mm -hmm. Tot zo uh, wordt ook al jarenlang de mythe in stand gehouden... dat bijvoorbeeld sociaaldemocraten uh, de, de begroting uit de hand laten lopen. Nou, er is pas nog weer een onderzoek verschenen... wat precies het tegenovergestelde uitwijst. Dat uitwijs, kwam NRC mee. Dat er gisteren over Nee, bedoel, uh, ministers van Financiën van de Partij van de Arbeid... blijken de degelijkste ministers van Financiën te zijn. Ja. Bedoel, en wanneer is het begrotingstekort... Uh, of de staatsschuld het hardste uh, uit de hand gelopen. Dat was in de tijd toen Wiegel uh, vicepremier was, onder ja. van Acht. Nou ja. Onmiddellijk na het kabinet Den l 1. Nee, ik nee dat precies. En dan noemde. wordt er inderdaad gezegd, van dat kwam, daar, dat kwam daardoor. Maar bedoel, ik bedoel, ik zeg dat het kabinet, we hoeven de geschiedenis hier niet te gaan bespreken, maar ja. zo'n kabinet Wiegel van Acht heeft pas in een heel laat stadium uh, zijn ze toen iets aan de financiën gaan doen. En eigenlijk pas toen Frans Andries uh, hier ook wel eens te gast als minister was afgetreden. Omdat hij ja. nou vond dat het Omdat het, het te ja. zeer uit de hand liep. Nou ja, ja. zo zijn maar er aantal zie dus hoe hardnekkig mythes zijn. Want ja, we hebben het nu Rudin, over eind jaren zeventig en nog steeds. Onder Ruding en Lubbers zou bezuinigd zijn. En ze hebben, zij zijn nooit onder de 3% tekort gekomen. Precies. Ja. En dan hadden ze ook nog de enorme... Want toen werd alles geliberaliseerd. Toen hadden we de wind mee. Nederland kon toen heel hard gaan exporteren. Dat succes wordt dan aan hun toegeschreven. Per ongeluk ging de, ging de wereldeconomie de goede kant op. En daar kon Nederland op meedraaien. Het is ook heel moeilijk om dingen uit elkaar te rapen. Nog een mythe, zul je het denk ik ook mee eens zijn, Joop. Is van, Er wordt heel vaak gezegd: Ja, Duitsland heeft al hervormd. En nu moet Nederland hervormen. Mm -hmm. Dan gaan en wij waar net doe je zo dan succes. Op? Welke hervormingen Nou, dat is een hele goede op? vraag. Dat wordt dan een beetje in het midden gelaten. Vaarte arbeidsmarkt. Ja. Oh, ja? En dan waarschijnlijk <laughs> loonmatiging, flexibilisering. Nou, gisteren nrc zaterdag... Martin Sommer heeft het keurig samengevat in de Volkskrant. Commentator Volkskrant was Precies. Dat Precies. Zomer, ja. Onze economie is al flexibeler dan de Duitse. Precies. Dus wat wil je? Is maar dan wat is er flexibeler aan dan? Dat is één. En twee, wacht even, dan mag Joop het bewijzen. De, de, de wij, wij zijn een één... en... aan. Nee, dat is fijn. Wij zijn nog flexibeler dan Duitsland. En twee, uh, een flexibele arbeidsmarkt klinkt heel, heel leuk, populistisch. Als je iemand makkelijk mm -hmm. kan ontslaan, neem je ook makkelijk mensen aan. Blijkt gewoon niet zo te zijn. Heeft de Oeso nu ook toegegeven? Een schuif hier eens paar feiten. Wat bijvoorbeeld uh, in Nederland het geval is, dat er veel meer mensen werken met een tijdelijk contract, dat er veel meer mensen in deeltijd werken, uh, dat het in Nederland makkelijker is om mensen te ontslaan. Ik bedoel, dat, uh, ik bedoel daarvan, nou ja, ook dat is dus zo'n mythe van het, uh, het ontslagrecht in Nederland moet hervormd worden. En dan vraag je dus aan een aantal uh, arbeidsrechtjuristen van, goh, maar is het dan zo moeilijk om mensen te ontstaan? Wel, nee, dat is helemaal niet moeilijk. Ja, je moet wel zorgvuldig werken. Je moet zorgen ja. dat je bij wijze van spreken een fatsoenlijk dossier opbouwt... waarin staat waarom betrokkenen niet goed functioneert. Hm. Maar voor het overige is dat uh, in Nederland verhoudingsgewijs eigenlijk vrij makkelijk. En is dat in Duitsland veel moeilijker. Allerlei dingen van, uh, waar vakbonden uh, de economie lam leggen met allerlei eisen uh, van rechten van werknemers. Ik bedoel, dat heb je in Duitsland op een aantal terreinen nog wel. En dat hebben wij al lang niet meer. Is het volgende dan ook een mythe? Want <laughs> een, een andere verklaring voor waarom Duitsland het zo goed doet... is dat waar wij de lonen de afgelopen 15 jaar hebben laten oplopen... de Duitsers heel erg aan loonmatiging gedaan hebben. En daarom, hè, en daarom is Een soort het het lage, goed lage dat lonenland. Een, een soort lage lonenland. Is dat dan ook een mythe? Nou ja, wat heel leuk is, het succes van Duitsland... is eigenlijk aan een paar industrieën te danken... In die industrie zijn de lonen helemaal niet zo laag. Bij BMW, ga daar kijken. Dus dat is precies, daar hebben ze staan te danken. Het zijn ook maar de, eigenlijk de drie zuidelijke lenden die het heel goed doen. Waar ze heel erg lonen hebben gematigd is in de binnenlandse dienstverlening. Dus je hebt 1,2 miljoen mensen geloof ik die minder dan 5 euro verdienen. Dat ja, dat is gewoon verarming daar. En dat, dat is ook niet iets waar Duitsland competitiever van wordt. Als het al waar zou zijn, dan zou het dus impliceren... dat wij een exportprobleem hebben als Nederland. We zijn kennelijk te duur. Totale onzin, we hebben een groot exportoverschot. Handelsoverschot. Juist. Ja. En dat is ook... Ja, dus daar, daar, daar ligt het probleem in Nederland helemaal niet. En dan nog iets, even terugkomend op dat makkelijk mensen ontslaan. Mm -hmm. Stel, het zou ineens heel makkelijk zijn om mensen te ontslaan. Nou, dan zouden er waarschijnlijk heel veel ouderen uh, snel de, de laan ja, uitgaan. Zeker. Want die zijn duur om te ontslaan. Nou, wat krijg je dan... En dat is denk ik het grootste. Wij moeten vooral ook denken in risico's. Wat zijn de risico's voor de Nederlandse economie? Ja, dat is toch die hypotheek en de huizenmarkt. We zijn toch een beetje uh, Ierland in het klein. Mm -hmm. Nou, gaan mensen heel snel hun hypotheek niet meer kunnen betalen? Gaan banken moeilijker doen bij het verstrekken van hypotheken? Hoe flexibeler het contract, hoe moeilijker je een hypotheek krijgt... gaat die huizenmarkt nog meer op slot? Maar is dat en ons dan? probleem dan? Ja? Nou, dat is maar, ons maar... risico. Dat is ons grote risico. Als onze huizenmarkt onderuit gaat... wij zijn echt ontzettend kwetsbaar. En dat hoor je ze ook te weinig, zegt de politie. Jawel, maar jullie leggen nu uit waarom allerlei redenen... voor dat Nederland niet zo goed presteert niet waar zijn. Maar wat mm -hmm. is dan wel de reden? Want er is een verschil tussen de en De reden is dat wij de afgelopen, de, dus tot aan 2008, het 15 jaar... een bonanza hebben gehad. Dus daar zijn we enorm rijk van geworden. Duitsland pakt nu wat terug... En wij staan nu even stil, omdat wij vooruit geprofiteerd hebben... door de dure, door de dure huizen. Dat hebben we lekker allemaal. Hè? Laten, we, laten we nog even terug Extra naar de, naar, naar de arbeidsmarkt. Uh, jullie zeggen die, het feit dat er steeds voor wordt getamboureerd... dat moet geherstructureerd worden. Dat kan, maar dat zit niet zozeer in die flexibilisering. Want het is al redelijk flexibel. En te flexibel kan ook gevaar opleveren. Ja. Maar er is wel iets met die arbeidsmarkt aan de hand. Want er is een prognose uitgekomen. Ik ben gisteren van het UWV. Ja. En dat ziet ja. er nogal somber uit, uh, Joop. Mm -hmm. Dat ziet er uh, vooral somber uit als het gaat om werkgelegenheid... En dan met name om de werkgelegenheid voor die mensen die nu door het nieuwe beleid aan het werk moeten. Ja, ze verwachten een herstel pas na 2014. Klopt. En dat betekent dus dat de mensen, die, uh, ja, de mensen die dus nu uh, hun baan kwijtraken, zeker als het mensen boven de 50 zijn bijvoorbeeld... dan is de kans dat die mensen dus, uh, de komende jaren weer ergens een nieuwe baan vinden buitengewoon klein. 2% hoorde ik vanmorgen. Ja. Dat klopt. Dat is verwaarloosbaar. Dat ja. ja, en de rest dus niet. En nou ja, een aantal daarvan gaat dan nog iets proberen in de sfeer van ZZP'er. Maar ja, we hebben al ontzettend veel mensen die andere mensen adviseren. Op een gegeven moment is die markt ook wel een beetje verzadigd. En ja. daar is ook geen geld voor om, dat, uh, om die mensen in te huren. Nee, dus die mensen die hebben daadwerkelijk uh, een probleem. En een probleem wat dus gaat aanhouden. Je ziet nu al dat de langdurige werkloosheid, uh, die groep, uh, dat die voor het grootste gedeelte uit ouderen bestaan. Ja, en die ouderen die worden dus steeds ouder. Uh, en die uh, moeten steeds komen... langer doorwerken. Mo dat ook nog eens een punt. Uh, dus, uh, nou ja, maar zo dat blijf is dus, je ook uh, werkloosheid kweken. Maar natuurlijk. dat is dus ook een van de punten. Dat uh, die hervorming van de arbeidsmarkt uh, mensen langer door laten werken... is in sterke mate gebaseerd op de ideeën uit het eerste decennium van deze eeuw... dat we in de loop van het tweede decennium tekort op de arbeidsmarkt zouden krijgen. En dat het dus inderdaad een kwestie was van alle hens aan dek. Dat was een dat beetje is... even ter uitleg dat men dacht... Op dat, als al die babyboomers ja. en zo, die houden allemaal op met werken... Mm -hmm dan kom, komt er dus hartstikke veel werk vrij voor de jeugd ja. ook en ja. zo, maar dat is niet het geval. Dat de meeste niet... babyboomers zijn met pensioen. Er zijn er inderdaad al een heleboel met pensioen... en er gaan er de komende jaren nog een aantal. Maar uh, op een aantal sectoren na zie je dat eigenlijk toch dat probleem... dat er mensen tekort zijn, dat dat als het ware steeds verder opschuift in de tijd. En dat heeft nu te maken met de, met de economische crisis... maar het heeft ook te maken met het feit dat werkgevers... soortige oplossingen voor problemen gaan zorgen... Uh, dan dat er nieuwe mensen moeten komen... Er wordt een deel van het werkjes in het verleden naar het buitenland verplaatst. Er is sprake van technische innovatie. Er is bij wijze van spreken uh, in de zorg mensen die kijken eerst op internet voordat ze de dokter gaan bellen. Uh, nou, zo zijn er dus een aantal dingen die in die zin een besparing op arbeid opleveren. En dat betekent dus dat die werkgelegenheid helemaal niet zo hard groeit als dat nee. voorzien was. En het is niet op te lossen door de arbeidsmarkt te hervormen. Lees, dat is een eufemisme. Lees, makkelijk iemand eruit schoppen. Uh, wat is de oplossing dan wel? <lacht> Graag, hebben, we, ja. we, hebben, we, hebben we nog even. <laughs> nee, ik uh, nee, het, het, het belangrijkste, uh, Ik denk dat het belangrijkste uh, toch is... dat uh, er in Nederland meer ruimte gemaakt wordt... ook voor laagproductieve arbeid. Ik bedoel, dat hebben we allemaal weggesaneerd. Met als gevolg dat uh, nu uh, tot en met uh, de hoogleerers... zijn overigens ook maar gewone mensen... Uh, maar zelf ook uh, hun fotocopieën moeten staan maken. Vroeger was er een, een, on, een assistent, een, een ondersteuner die dienst, dat deed. Ja. En die had daar een leuk baantje aan. En mm. iemand die, uh, nou ja, laat ik zeggen... Um, de, uh, het oud papier kwam ophalen... in plaats van dat je dat zelf naar de papierbak moest, moest brengen. Nou, we hebben heel veel laagwaardige werkgelegenheid... Uh, hebben, we, hebben we weggesaneerd. En daardoor staat er dus een enorme groep buiten de arbeidsmarkt. En nou, dat is dus... In Nederland is dat slecht... Uh, heeft dat slecht... met het minimumloon te maken, denk je? Niet? Uh, nou, het heeft, ja, het heeft met het minimumloon te maken. Maar het heeft ook te maken met het feit dat... Uh, onze organisaties daar, als het ware, uh, niet meer op ingericht zijn. Ik bedoel, wie niet hard mee kan lopen... Ja. Ik heb hier wel eens eerder gezegd werken in Nederland is topsport. Het is in Nederland dus nog meer topsport dan dat dat bijvoorbeeld in Duitsland is. In Duitsland worden dus ook een aantal van die laagproductieve mensen die worden als het ware nog veel meer gedoogd. Die hebben wij eruit uh, georganiseerd. Waardoor onze productiviteit per uur dat we werken, we hoeven maar een paar uur te werken om mm -hmm. zo rijk te worden als dat we nu zijn. Uh, maar waardoor onze productiviteit dus nu heel hoog is. Als we een aantal van die andere mensen er weer bij zouden hebben die gewoon ook uh, hun steentje bijdragen en daarmee het voor andere mensen ook allemaal wat, wat minder zwaar maken... ...en uh, nou ja, wat makkelijker om uh, zich te concentreren op hun hoofdtaak... ...dan zou je veel meer ja. mensen aan boord hebben... ...en zou dus ook de, de last op de, voor de uitkeringen zou veel lager zijn. Yes. Nou, kijken of er in de uh, uh, verkiezingscampagne straks naar de verkiezingen toe... ...of daar mooie oplossingen komen. Nu gaan we naar Spanje. Arbet, laten we dat even doen. Hans, uh, nou ja, het, het gaat slecht met Spanje natuurlijk... ...hoewel ze vandaag dan enig positief nieuws hebben... ...als het gaat om het uitgeven van die... Uh, uh, ze ja, hebben ze, ze hebben in ieder geval nieuw geld binnengehaald. binnengehaald ja. Ja, nou, dat viel dan wel mee. Wel een hogere rente dan de vorige uitgifte. Dus, maar het is in ieder geval geplaatst papier, waar weet ik niet. De vrees is een beetje dat het steeds meer bij Spaanse banken nog steeds wordt geplaatst en steeds minder door internationale beleggers wordt gekocht. Fremdroep uh, ja, zegt dan 2,1 miljard. Dat is helemaal niks, want ze hebben een beschuld van duizend. Ja, nou ja, goed. Het is gewoon uh, herfinancieren, aflossen van oude leningen... die opnieuw moeten worden gefinancierd. Het grote probleem, daar is natuurlijk de bankensector. Nou, er wordt, wordt nu over gepraat. Hè, door, uh, want wat Spanje graag wil, is dat die banken direct worden gered. Mm -hmm. dus Merkel dat, heeft even gezegd, misschien mag dat wel. Ja, nou er wordt nu over gesproken. Ik denk, ja, ik denk dat dat een hele goede oplossing zou zijn. Um, want, uh, wat is er, zo, wat nou, is er aan de directe zo goed? Nou, een andere oplossing is dat je het aan de regering geeft. De regering is dan bang dat ze daar onder curatelen worden gesteld. Dat er een trojka aan boord komt en die mm -hmm. meegaan beslissen. Dat ben ik wel met ze eens. Wat impliceert een beetje dat ze het zelf allemaal zo fout doen. En nog steeds zijn we heel erg met vingertjes aan het wijzen. En schuld en boete. En ze zijn daar de boel aan het verkwisten. Totaal niet zo. Spanje was in 2005 een schoolvoorbeeld van hoe het ontzettend goed ging. Ierland ook. Dat is maar ook maar hoe je, je kan op kan verkijken. En dan zegt Rutte nog steeds. We moeten de begrotingen op orde krijgen. Nou, die begroting is helemaal niet het probleem. Het probleem is hoe het in de private sector gaat. En hoe het bijvoorbeeld met die huizenmarkt in Spanje gaat. Mm. En onder andere door dat wij ze zo graag geld wilden lenen. Met onze pensioenfondsen waar ze waar we allemaal zo blij mee zijn, het eventjes, is die huizenbubbel geweest. Even uit. Als, dit, als je dus zegt, uh, vanuit het noodfonds Europa gaat het geld... direct naar de banken, ja. worden die banken zelf dan wel onder gezet? Nou, de vraag, dat is de discussie dat nu. Onder wat gebleven. voor voorwaarden gaan we die leningen dan aan die banken verstrekken? Je zou er misschien ook iets van aandelen voor terug moeten krijgen of zo. Dat is wel Ik las ergens bij een buitenlands persbureau dat ze heel erg willen gaan kijken... naar hoe bijvoorbeeld die fusie van die zeven regionalen, die kagha's... Ja. tot bankia tot stand gekomen is... Want daar zit waanzinnig slecht vastgoed, ja. he, overgewaardeerd, 40 tot 80 miljard. Ze weten het niet precies. Ja. En dat willen ze ontrafelen, en daar willen ze bevoegdheden hebben om bijvoorbeeld de verknooptheid van banken en lokale politici uit elkaar te trekken. Ja, dat is een bijkomend... maar Het hoofdprobleem is dat er gewoon heel veel slechte leningen... op de, op de balans van die banken staan. Mm -hmm. En ze dachten door al die kagas, die lokale banken... die vaak van de, met de Partido populair verweven waren... dat is natuurlijk ook een beetje complicerend... want Raghoy is nu ook Partido populair. Maar door die samen te voegen dat probleem op te lossen... Ja, dat is natuurlijk een beetje, een beetje naïef, naïef geweest waarschijnlijk. Mm -hmm. En wat zeggen jullie, Joop, van het, uh, het argument... om dat direct dus aan die banken te geven... dat er nu al stemmen opgaan, onder andere uit Duitsland... De voorzitter van de CSU is toevallig op bezoek vandaag in Nederland. En die zei, dat zou zo oneerlijk zijn. Wij hebben in Beijeren ook banken gehad die omvielen. En uh, die kregen steun. En die zijn door de Europese Commissie werkelijk aan alle kanten aan banden gelegd. Die moesten al hun vastgoed verkopen en zo. Dus de, dat, dat pikken wij niet. Ja, het is het niet is... met gelijke monniken gelijke kappen. Nee, maar dat is bij al dit soort dingen allemaal buitengewoon oneerlijk. Ik bedoel, als er een drenkeling in het water ligt, dan doe je voor die drenkeling doe je andere dingen. dan dat je voor de mensen doet die gewoon gezellig op de, kamp zitten, op de kant zitten te picknicken. Ik bedoel, dit zijn noodsituaties. Bedoel, en uh, nou ja, wat Duitsland natuurlijk toch in hoge mate doet, en Nederland lift daar lekker op mee, uh, is uh, nou ja, um, ook een beetje in het spoor van wat Fretten net zei. Van, um, er zijn oplossingen, er wordt in de richting van structurele oplossingen gewerkt. Maar ondertussen laten we de drenkeling... We, haal, we halen hem niet onmiddellijk op het droog... maar we laten hem nog een beetje spartelen. Want anders leeft hij er want, niks er van. Precies. <lacht> en, en naarmate we hem langer gaat spartelen... wordt hij dankbaarder en zegt hij meer ja en amen... op de, de eisen die we stellen. Bedoel, dus dat is ook een beetje het politieke spel... wat erachter zit. Maar dat is politiek uh -huh. ook dynamiet natuurlijk. Hè? Dat, je speelt met vuurwerk als je dat soort dingen doet. Nou, laat ik zeggen, het ergste is wat je dus drenkeling... in het water wil ah, ja, nee, uh, wat doen. Ja, maar, nou ja, maar daarom, daarom zie je dus ook Duitsland doen... wat. Duitsland doet, althans zo, zo percipueer ik dat... Eh, dat ze dus geleidelijk aan in de richting van zo'n oplossing werken... maar vooral niet te snel. En vooral zelf nog een tijdje profiteren van die lage rente. Zoals Nederland natuurlijk ook alsmaar van die lage rente profiteert. Dus elke dag, elke week dat, wij dat, voor ons, dat we dat voor ons uit weten te schuiven... worden we er alleen maar beter van. Joop Schippers hoorde u als laatste. En Hans Geus van de RTLZ, heel erg hartelijk bedankt. Dit was Villa WPRO. Niet alleen voor vandaag, maar voor de komende negen weken. Want het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf morgen op deze zender Radio 1. De Sportzomer. daar is alle aanleiding toe. Want er is me nogal wat sport. Het EK, de Olympische Spelen, Wimbledon, de Tour de France. Dus op het uur waarop u normaal gesproken Villa VPRO hoort. Hoort u dan bijvoorbeeld Lucella die zo meteen Klopt. gewoon het Radio 1 journaal gaat doen. Maar ook, ook voor de morgen? laatste keer in die ja. vorm. Vanaf morgen ja, zit ik er vanaf 4 uur middag tot 8 uur. We hebben allemaal blokken. Van tien uur s ochtends tot elf uur s avonds. Okay, en we komen goed. heel veel uit Londen tijdens de Olympische Spelen. Ga je Absoluut. er ook heen? Ja, ga ik ook heen. Dus, Geweldig. Uh, Oké, okay. uh, nu nog maar eventjes gewoon nieuws. Zon... die uitkomt. Ja, oh, ja. ja wel heerlijk. Uh, ook morgen gewoon nieuws hoor op, op de zender. Vandaag in het Radio 1-journaal nieuws over de zorg. De ziekenhuizen die bouwen vermogen op tegen de verwachting in. En huisartsen zullen minder antidepressiva voorschrijven. Vroeger naar bed kan ook helpen. Dat willen ze vaker zeggen tegen patiënten in de wachtkamer. Dat ligt genuanceerder dan dat ik dat nu zeg. Ik dorp maar dat, we later deze uitzending. Voor jullie uh, een goede vakantie. En jij goede en uitzendingen bij, uh, natuurlijk. horen jullie later weer. Okay. Het Dag nieuws you, van half vijf, Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een gasexplosie in het zuiden van Italië is een Nederlands gezin omgekomen. Het zijn een man van de Italiaanse afkomst, zijn Nederlandse vrouw en hun baby van 18 maanden...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 ANEB, verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zijn nog niet al te lang. Staan natuurlijk voornamelijk in de randstad. Maar ook elders zijn nu wat problemen. Zo is het wat drukker in het zuiden van het land. Heeft te maken met een feestdag in Duitsland. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 naar Gouda. Er staat nu file tussen Knopend Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer. De rijstroken zijn zojuist wel weer vrijgegeven. Op de A67 van Eindhoven naar Duitsland tussen knooppunt Heiken en de grensovergang 5 kilometer door een grenscontrole. Verkeer richting Duitsland kan beter gebruik maken van de A73 en de nieuwe A74. De N280 vanuit Duitsland naar Roermond tussen de Duitse grens en Roermond 6 kilometer.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 NOS Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overdick. Goedemiddag, 80 pagina's stelt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Straks Diederik Samsom over inhoud en imago op weg naar zijn eerste verkiezingen. Peter Laes is vrijgelaten, de kroongetuige in het liquidatieproces. Een nieuw leven, een nieuwe identiteit. En hoe organiseer je dat? Daar praten wij over met misdaadjournalist Marian Husken. Het pleidooi voor een Europese politieke unie komt vandaag uit Berlijn. Maar wat vindt de rest van Europa hiervan? En vooral premier Rutte, op dit moment op bezoek in Spanje. En om u vast te laten wennen... Aan zomervol sport op de radio, een voorproefje van wat u als luisteraar te wachten staat. Wees gerust, het nieuws is en blijft de hoofdmoot dit Radio 1 journaal. En dat is er tot half zeven vanavond. Juist de onduidelijkheid vanuit Syrië. Zijn de VN-waarnemers nou wel of niet toegelaten... in het Syrische dorp Masrat al-Kubayr, waar gisteren een bloedbad plaatsvond? Het hoofd van de missie zegt dat ze worden tegengehouden door het Syrische leger. Maar de Syrische staatstelevisie meldt dat de waarnemers wel degelijk in het dorp zijn. Jan Eikabon, verslaggever van Nieuws hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij was een maand geleden volgens mij nog met de waarnemers van de VN op stap in Syrië. Jij volgde het nieuws natuurlijk. Is het voor jou duidelijk hoe het zit? Nee, het is niet helemaal duidelijk wat. Wat er aan de hand is. Ik krijg net het allerlaatste nieuws in mijn handen gedrukt. Een uh, telex van uh, een van de persbureaus. Daarin staat dat de VN-chef, Ban Ki-moon, heeft uh, meegedeeld dat de VN-waarnemers zijn beschoten in uh, Syrië. Vandaag met uh, kleine wapens, terwijl ze die plek Proberen te bereiken waar, dat, uh, waar die, die nieuwe massaslachting heeft, uh, heeft plaatsgevonden. De berichten waren vanmiddag dat ze werden tegengehouden... op weg naar uh, al-Kubayr. Uh, die berichten kwamen uh, in eerste instantie van journalisten die meereisden... die bij Hama werden tegengehouden bij een checkpoint. Dat werd later bevestigd door generaal Mood, de leider van de waarnemersmissie. Uh, en toen kwam er opeens een bericht van Dunja TV. Dat is een uh, Syrische zender die op de hand van de overheid is. En die zei, niks aan de hand, de waarnemers zijn gewoon aan het waarnemen... Op die, op die plek. Uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat bericht is niet meer... door wie dan ook bevestigd. Nu komt dus net het uh, bericht... dat uh, de observers van de Verenigde Naties... Uh, blijkbaar zijn beschoten op die plek. Dat zijn chaotische berichten. Dat zijn chaotische berichten... in een uh, al maar chaotischer wordende situatie. En uh, Ban Ki moon uh, ik zit even mee te kijken... Jan, die, die zegt dat het, uh, het bloedbad daar... shocking en sickening is. Dus hij is geschokt, het is ziekmakend. Uh, barbaarse daad heeft hij het over... Ze zijn daar dus kennelijk wel geweest. Maar weet je of eerder waarnemers zijn aangevallen in Syrië... of is dit een escalatie van het hele waarnemers, proces? Waarnemers zijn, zijn eerder aangevallen op verschillende plaatsen. Er zijn uh, bomaanslagen gepleegd, bermbommen ontploft. Uh, het is absoluut geen ongevaarlijke missie waar ze mee bezig zijn. Wat nu wel voor het eerst het geval lijkt te zijn... is dat ze ook echt zijn tegengehouden door de Syrische autoriteiten. En Dat is natuurlijk wel echt een enorm probleem. Want uh, de waarnemers die zijn daar naartoe gegaan om een staak te vuren te controleren. Dat staakt het vuren. Dat was er al niet, maar ze konden in ieder geval... nog de schendingen van het staakt het vuren waarnemen. Als er nu een situatie ontstaat waarin ook dat waarnemen niet meer gaat... dan kun je afvragen wat het nut van deze missie überhaupt nog is. Op basis van je ervaring weet je wat klopt en wat niet klopt... en wat niet verifieerbaar is, met name. Heb jij enig zicht op wat er nou precies in dat dorp is gebeurd? Heel erg moeilijk te zeggen, omdat net als bij Haula... Uh, anderhalve week geleden de lezingen elkaar volstrekt tegenspreken. Je hebt aan de ene kant opnieuw de lezing van het regime. Ik heb vanmiddag nog iemand in Damascus aan de telefoon gehad... Die die, uh, die die versie aanhangt, die zegt... er zijn negen doden gevallen en die zijn vermoord door terroristen. Die zijn door dorp binnengekomen. En de mensen uit het dorp hebben in paniek uh, het leger om hulp gevraagd... Uh, de versie van de ooggetuigen uit het dorp zelf is volstrekt anders. Althans de versie zoals die via de oppositie naar buiten komt. Die zeggen er zijn uh, meer dan 50, mogelijk 80 slachtoffers gevallen. Die zijn om het leven gebracht door een combinatie van militairen van Assad en de zogeheten Shabiha. Dat zijn milities, burgermilities. Uh, min of meer een herhaling van het drama dat zich in Haula heeft, heeft afgespeeld, maar opnieuw. Dus twee Versies. En die milities, worden die nou aangestuurd door Assad? Is er iemand die daar een antwoord op kan geven? Dat is heel erg moeilijk om, uh, om, om dat precies te zeggen. De, de, de Shabia, dat zijn, dat zijn in wezen burgers, die, uh, ja, een soort militante burgergroepen. En het is wel echt een hele zorgelijke ontwikkeling, want... Uh, wat je ziet is dat het, het zijn mensen uit dorpen die elkaar nu aan het bevechten zijn. In, in Haula en waarschijnlijk ook hier gaat het dan om de mensen uit het Alawitische dorp. Die tre trekken ten strijde tegen hun buren uit het, uh, uit, uit, uit het Sunnitische dorp. En ja, als dorpen burgers tegen elkaar gaan vechten... dan wordt het wel steeds meer dat rampscenario van die burgeroorlog. En wat betekent dan terugkeren naar het diplomatieke front voor dat plan van Kofi Annan? Dat wordt steeds moeilijker natuurlijk. Want in Syrië heb je uiteindelijk zit je met een situatie dat je uiteindelijk zal er gepraat moeten gaan worden. En het hele plan van Kofi Annan, dat staakt het vuren, is een eerste stap. Op weg naar een dialoog. Want uiteindelijk met wapens zul je dit niet kunnen oplossen. Dat geldt zowel voor Assad, die zal het verzet niet stilkrijgen. Dat geldt ook voor het verzet, die zal die strijd militair niet winnen. Dus er zal gepraat moeten worden. De eerste stap daar naartoe was een zaak het vuren. De, geen van beide partijen houden zich eraan. Dus dat, dat praten, die dialoog dat met elkaar overleggen, die politieke oplossing, die is verder dan ooit. En die komt, die gaat ook steeds uh, verder uit het zicht uh, verdwijnen. We gaan volgens nog even afwachten wat die berichten waren over de beschietingen van deze VN-waarnemers. Jan Eikenboom, dankjewel. De PvdA is op dit moment bezig met de presentatie van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op 12 september. Verslaggever Wilco Boom is daarbij. Wilco, je bent net even weggeslopen. Er zitten hier voor jou nog verrassingen tussen als je naar dat programma kijkt? Ja, zeker. Wat ik wel heel opmerkelijk vind... is dat de uh, Partij van de Arbeid minder geld wil gaan uitgeven aan ontwikkelingshulp. Tot nu toe zei de partij altijd... het moet 0,8% van het uh, nationaal product zijn. En in dit programma is dat met 1 tiende verlaagd. En het is dus 0,7 geworden. En dat is eigenlijk een trend die je bij andere partijen ook al heel lang ziet. En daar gaat de Partij van de Arbeid nu dus in mee. Wat ook bijzonder is, is dat ze met het, uh, met het hele verzekeringsstelsel in de zorg... eigenlijk terug willen in de tijd. Terug naar regionale verzekeringsstelsel verzekeraars waar mensen dan bij hun verzekerd zijn voor hun ziektekosten en dat, dan is er geen concurrentie meer tussen die verzekeraars. Dat is ook een opmerkelijk punt en het leidt er overigens ook toe dat de zorgpremies, dus wat je aan die regionale verzekeraars moet gaan betalen uh, voor je verzekering, die zorgpremies die worden inkomensafhankelijk en dat zijn ze nu niet en dat betekent dus in de praktijk dat het voor mensen die meer verdienen duurder wordt zo'n zorgverzekering. En zijn er meer regelingen die, die de PvdA inkomensafhankelijk wil maken, die dat nu niet zijn? Ja, die zijn er zeker. Want ook het eigen risico in de zorg... of de eigen bijdrage... die worden als het aan de Partij van de Arbeid ligt... inkomensafhankelijk. En dat geldt eveneens voor de kinderbijslag. Die is nu voor iedereen gelijk. Ongeacht je salaris. En ook die wordt als het aan de PvdA ligt... inkomensafhankelijk. Wat zegt het verkiezingsprogramma Wilco over de pensioenleeftijd? Nou, over die pensioenleeftijd... Uh, is eigenlijk ook opmerkelijk. Want... Um... Tot nu toe hield de Partij van de Arbeid vast aan dat akkoord... van de sociale partners van werkgevers en vakbonden. Maar in dit programma komen ze tot de conclusie... dat de AOW-leeftijd toch eerder omhoog moet. En ze stellen nu voor om de AOW-leeftijd in 2017... met een half jaar te verhogen naar 65,5. Dan in 2020 nog een half jaar, erbij naar 66. En in 2025 wordt het dan 67 jaar... als het aan de Partij van de Arbeid ligt. Ja, dus de kans is groot dat dat pensioenakkoord echt op, op zijn kop gaat... ook na september... Een thema bij de ja, verkiezingen... Ja, zeker, want die partijen van dat vijfpartijenakkoord hebben dat ook gezegd. Hè, dat het eerder moet dan in het pensioenakkoord staan. Ja, en een thema bij de verkiezingen is natuurlijk ook Europa. Moeten wij ons aan de begrotingsafspraken houden? Wat is daar de inzet van de Partij van de Arbeid? Nou. De Partij van de Arbeid wil zich voor 2013 niet aan de begrotingsafspraak houden. Die 3% tekort in 2013 is wat de PvdA betreft geen heilige zaak. Wel willen ze in 2017 naar begrotingsevenwicht, dus dan 0% tekort. En voor het overige zijn ze buitengewoon positief over Europa. Luister maar even naar hoe Diederik Samson, de fractieleider, dat zojuist zei. Tot slot, maar eigenlijk het belangrijkste. Dit kan alleen maar in Europa. Een Europa wat groeit, laat Nederland groeien... En een Europa wat werkt, laat Nederland werken. En het omgekeerde geldt ook. Als wij toezien dat Europa verder wegzakt... in diezelfde spiraal waar Rutte ons in Nederland heeft ingegooid... namelijk die spiraal van nieuwe bezuinigingen... grotere recessie, grotere begrotingstekorten... en daarmee nieuwe bezuinigingen... die spiraal dreigt ook in Europa. Dus wij willen met andere sociaaldemocraten... en toevallig vandaag overlegt mijn collega Ronald Plasterk in Brussel... met andere sociaaldemocraten over een gezamenlijke groeiagenda... Die als contrast geldt tegen de agenda van de rechtse regeringsleiders in Brussel. Ja, Diederik Samson over Europa. Uh, Samson is dus voor uh, Europa, maar het moet wel een linkser Europa worden, Lucella. Na vijf, dan horen we Diederik Samson uitgebreider. Wilko Boom, dankjewel. Hij pleegde een huurmoord, ging praten met de politie. Hij kreeg een halve straf aangeboden... en nu is hij, na ruim vijf jaar cel, weer vrijman. Peter Laes, de kroongetuige in het Amsterdamse liquidatieproces. Waar die heen is, dat is natuurlijk geheim. Hij zal voor zijn eigen veiligheid met een andere identiteit moeten verder leven. Een verslag van Martijn van de Wiel. Waar is hij naartoe? Ik zou het niet weten en ik denk dat niemand het hier bij ons binnen het pakket weet. Het Openbaar Ministerie zegt het niet te weten, zijn eigen advocaat ook niet. Ik zou het niet weten. Waarom vertelt hij u niet waar hij is? Omdat hij gewoon zo veilig mogelijk wil zijn uh, en dus niet wil dat anderen überhaupt weten waar hij is. Hoe minder mensen, hoe beter. Dat lijkt mij wel. Uh, dat blijkt des te meer omdat uh, datgene wat het Openbaar Ministerie kennelijk bekend is op straat komt te liggen. De advocaat van een van de andere verdachten heeft wel een vermoeden. Hij is nu weg, hij zit ergens op een strand, denk ik. Of, uh, nou, of zo, zo snel gaat het toch niet? Nou ja, hij moet wel erg ver weg zijn. De rekensom kon iedereen maken. Acht jaar cel was er geëist, vrijlating na twee derde van de straf. Op 2 juni zat het erop. Het OM wilde voorkomen dat hij te lang vast zou zitten. In dit geval zal het nog zeven of acht maanden duren... voordat er een vonnis zal komen. En wij uh, vinden het uh, niet... Uh, We vinden dat iemand, niet iemand acht uh, maanden langer vast kan houden... om op dat vonnis te wachten. Maar het kan zijn dat de rechters helemaal niet akkoord gaan... met deze deal en die strafvermindering uiteindelijk niet zullen toelaten. Dan is hij al vrij. Het kan inderdaad zijn dat de rechtbank een hogere straf oplegt... en dat betekent dat hij nog een deel van zijn straf dan zal moeten uitzitten... en dan zal hij terug moeten komen. Ik stel de vraag niet... voor niks. Het kan zijn dat hij naar het buitenland is vertrokken. Is het mogelijk? Ik denk dat het heel goed mogelijk is. Uh, er zijn wel afspraken met hem gemaakt, want ik denk dat u daarop doelt dat wat als hij weer moet terugkomen hier om te getuigen, bijvoorbeeld in hoger beroep. Ja, stel dat er een hoger beroep komt, dan zullen de rechters hem willen horen of de procespartijen. Ja, en daar zijn afspraken met hem over gemaakt en dan zal hij moeten terugkomen om hier opnieuw uh, uh, verklaringen af te leggen. De bekendmaking zorgde voor boosheid aan alle kanten. Boosheid bij de advocaten van de andere verdachten, hun cliënten. En te lopen de kans nooit meer vrij te komen. Met de beschuldigingen van La S in de hand eist het OM zes keer levenslang. Het Openbaar Ministerie wordt steeds eigenwijzer, arroganter en brutaler en passeert de rechter gewoon wanneer het hun uitkomt. Ze hebben gewoon de rechter volledig passeerd. Ja. Dit is bepaald geen standaardzaak. Het is een hele ingewikkelde zaak... Uh, waarin dat de... allerlei vormen van beloningen krijgt... als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Maar de rechter moet dat allemaal nog maar goed vinden. Daar staat helemaal niets van vast. Dit is nou bij uitstek een zaak waarin je dat aan de rechter moet voorleggen. Boosheid ook bij de advocaat van de kroongetuigen zelf. Omdat het nieuws naar de krant was gelekt. Hij doet aangifte. Omdat uh, voor de zoveelste keer er informatie op straat komt te liggen... die niet op straat hoort... En... We nu klip en klaar ook weten dat die informatie afkomstig is... uit opsporingsbronnen, want dat schrijft het NRC. Ja, en dat hoort natuurlijk niet. Deze mensen moeten zorgen voor veiligheid... en in plaats daarvan creëren ze onveiligheid. Want ja, hoeveel gevaar loopt Laes nu? Hebben de mensen die door zijn toedoen in de gevangenis zijn beland... het inderdaad op zijn leven gemunt? Ik heb geen idee. Ik heb mijn cliënten er in ieder geval nog nooit over gehoord. Nee. En je weet natuurlijk niet wat er buiten speelt bij mensen die wij niet kennen. In ieder geval weet ik wel uh, dat het feit dat dit soort berichtgeving... nu weer uh, in de media is voor een uitermate onzeilig gevoel zorgt bij mijn cliënt. Uh, het is wel zo dat uh, hij op een uh, ernstige manier bedreigd uh, wordt, kan worden. Hij heeft getuigenissen afgelegd in zaken uh, uh, mannen die liquidaties hebben gepleegd. Uh, en daarom zal hij gedurende een hele lange tijd... echt heel stevig beschermd moeten worden. Ja. Of er nu ook concrete aanwijzingen zijn, dat kan ik niet zeggen. Want uit veiligheidsoverwegingen doen we daar nooit uitspraken over. En wie dat zei, dat was Alexandra Oswald van het Openbaar Ministerie. De warmte van de aarde heeft zo zijn voordelen. En dat weten ze nu ook in Den Haag. Dat straks. Wat weet jij zo al van de Nederlandse files, Wijnand Spaan bij de ANWB. Dag Tim, 27 stuks, 120 kilometer bij elkaar. Het is ietsje minder druk dan gebruikelijk. In Duitsland is het een, uh, of, of, nou, niet maar een feestdag in sommige delen van het land. En dat merken we aan de grens, want vrachtverkeer mag Duitsland niet in. Op de A67 ontstaat daardoor file voor de Duitse grens 6 kilometer. En ook op de N280 is het druk richting Roermond. Tussen de Duitse grens en Roermond 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Tennis. De halve finales bij de vrouwen op Roland Garros... hebben wat vertraging opgelopen. Aan het begin van de middag regende het in Parijs. Inmiddels is het wel droog. Mark Brasser, en jij kijkt naar de eerste halve finale. Tja, sterker nog, de zon die schijnt zelfs. Ja, een ruim een uur vertraging. Het leek er in eerste instantie op dat er helemaal niet getennist kon worden. Nou, Gelukkig is dat wel het geval. De eerste halve finale inderdaad... tussen de Australische Samantha Stoser en de Italiaanse Sarah Erani. Dat is de verrassing in deze halve finale. Die Iranisch staat buiten de top 20. Maar ze is een heel goede grappelspelster. Dat liet ze eerder in dit toernooi zien. En dat laat ze ook in deze wedstrijd zien. Zeker in de eerste set. Stozer is veel meer een, ja, een power powertennister. Iemand die graag wil scoren. Iemand die met harde klappen de rallies kort wil houden. Ja, en, en dat lukte er in de eerste set gewoon niet. Stozer. Ze maakte veel te veel onnodige fouten. Het was wel uh, spannend de eerste set. Maar door die onnodige fouten verloor ze met de Stozer die eerste set met 7-5. Toen kwam er een tweede set. Misschien dat ja, de baan ook wat droger wordt. De ballen wat lichter. In ieder geval het spel van uh, Samantha Stoser uh, ging omhoog. De foutenlast ging enorm naar beneden met de Australische. Ja, en dan zie je dat ze dat, dat tempospel, dat powerspel, heel goed kan spelen. Dat ze kan scoren eigenlijk vanaf de backhand kant, vanaf de voorhand kant. Ja, en daarmee won ze de tweede set met 6-1. Ze zijn nu net begonnen aan de derde set. Het is aan Sarah Errani om weer terug te komen in de wedstrijd. Het is nog niet gespeeld. Derde set dus, de eerste game. En wat zijn de weersverwachtingen voor vanmiddag en vanavond? Kan die andere halve finale gespeeld worden, denk je? Ja, ja het is het is de hopen van wel. De anderhalve finale tussen Petra Kvitova en Sharapova. Ja, het, het is af en toe zonnig. Af en toe grijze wolken. Er is ook wel een spat regen uh, voorspeld. Het is, het, het is gewoon afwachten. Niks zo uh, veranderlijk als het weer. Je weet het. En zo komen we aan Mark Brasser. Dankjewel bij. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo. En veranderlijk was het. We zaten samen naar die radarbeelden voor jou te kijken. Uh, en we zagen toch een... Partij Bakken met regen uh, Nederland binnendrijven. Die volgens mij als het goed is nu ergens in het midden van het land zou moeten Ja, hangen. het begint begin te komen. Het is die regen overigens die eerst in Parijs uh, aanwezig was. Aha. Wind is zuidelijk en dat betekent dat dat weer een beetje onze kant op komt. Nou, daar is het droog geworden. Het uh, betekent dat er voor ons ook een achterkant aan zit. Maar dat duurt echt wel tot, laten we zeggen, halverwege de nacht voordat we dat gaan merken. Want in eerste instantie krijgen we dus inderdaad die neerslag. En daar zou dan ook nog wel eens wat onweer bij kunnen zitten. Hmm. En die zon waar Mark Brasser in Parijs over spreekt, gaan we die morgen zien? Dat denk ik wel. Maar ook daar hadden ze het over wisselvallig weer. En dat zullen we morgen ook hebben. En dat betekent dat we naast zon morgen ook wel weer wat buien gaan krijgen. Uh, vooral in de oostelijke helft van het land mogelijk ook met wat onweer daarbij. Uh, maar daar zitten inderdaad echt wel droge perioden tussen met zon. En dan liggen de temperaturen morgen zo rond de 17 tot 20 graden maximaal. En dat is over het algemeen net iets te koud voor de tijd van het jaar. En dan zijn we in het weekend. En dan hebben we het EK voetbal. En dan kijken we naar het weer. En dan kunnen we dan binnen blijven het best voor het voetbal? Uh, ik denk... Dat het op de meeste plaatsen wel verstandig is. Maar het is wel twijfelachtig, want zaterdag is wel de beste dag van uh, het weekende. Uh, er kan een bui vallen, maar er zijn ook zeker momenten dat de zon flink schijnt... en de meeste buien zullen zo ergens halverwege de middag gaan vallen. Dat is het warmste moment van de dag. En dat zie je vaak als het wisselvallig weer is, dat die stapelwolken gaan groeien. Dat rond het warmste moment van de dag de buien het meest actief zijn. Dat zal zaterdag ook het geval zijn. Zondag hebben we meer buien, beide dagen, zo'n 16 tot 18 graden. En we hebben verder ook nog veel wind, morgen al... Maar zaterdag ook nog, in de loop van de middag gaat de wind afnemen. En dat is voor, uh, voor de grote schermen die misschien hier en daar zijn opgesteld... toch wel weer goed nieuws. Marka Verhoeven, dank je wel. Het vermogen van ziekenhuizen is met 400 miljoen euro gestegen. Dat blijkt uit een analyse van Deloitte en Touche. Daarmee zijn de ziekenhuizen rijker geworden... terwijl juist verwacht werd dat ze in acute geldnood zouden komen. Margot van der Starre is directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kloppen die berekeningen wat u betreft? Uh, nou we hebben de berichten van Deloitte gisteren uh, binnengekregen. En uh, zij hebben de jaarrekeningen van alle ziekenhuizen, dat zijn dus ook de universitaire ziekenhuizen en ik denk ook de zelfstandige klinieken geanalyseerd. Het is voor ons wel wat lastig om op zo'n korte termijn te kijken of ze dat allemaal technisch helemaal goed gedaan hebben. Maar het is wel zo dat we ons in, in zijn algemeenheid wel herkennen in het beeld dat die Lloyd schetst. Ja, nou. Terwijl er juist verwacht werd dat de ziekenhuizen te maken zouden krijgen met een tekort van ongeveer 1 miljard. Mm -hmm. Hoe ja. komt dat dan? Nou ja, um, er zijn twee dingen. Uh, inderdaad is 2012, en dat is ook echt zo hoor, dat is ook uitgekomen, is een heel lastig jaar voor ziekenhuizen. Omdat ze te maken uh, hebben gekregen en, en te maken hebben op dit moment met enorme wijzigingen in, in de systemen waar ze in werken. Um, dat wisten ze, dat wisten ze ook al in 2011. En uh, onze analyse is dat ze daarop hebben ingespeeld... door in ieder geval te zorgen dat ze in 2011 hun zaakjes ontzettend goed uh, voor elkaar hadden. En wat extra buffer hebben opgebouwd. En Dat hebben ze trouwens vooral gedaan door efficiënter te werken... en om, uh, de product, door de productiviteiten te verhogen. En daar hebben ze hebben dus um, ja, zeg maar een appeltje voor de dorst gespaard... om het moeilijke jaar 2012 door te komen. En wat denkt u dat die politieke partijen nu zullen doen? Die denken, oh, wacht even, daar kan dus nog best wat af aan, aan het geld dat wij aan ziekenhuizen huizen geven. Bent u daar bang voor? Uh, het lijkt me heel onverstandig uh, als ze dat doen. Um, ik vind, uh, uh, je moet wel even goed kijken welke, naar welke ratio's je kijkt. De solvabiliteitsratio die genoemd wordt uh, door Deloitte... Um, ja, die, die is op zich wel mooi, maar die is nog niet zo hoog... als die eigenlijk zou uh, moeten zijn. Hè? Want er wordt gesproken over een solvabiliteitsratio van uh, 17%. Dat, maar dat is wat je in kas hebt? Of? Nee, nee, dat is uh, totaal aan... Uh, aan uh, ja, maar dat je totale buffers. Um, en uh, ja, daar, daar uh, kan je niet, dat is niet je liquiditeit, zal ik maar zeggen. Want dat, uh, daar kan je zeg maar, niet direct je schulden mee afbetalen. Dus daar is meer geld voor nodig. Ja, daar is veel meer geld voor nodig. Maar en... uh, die ratio is dus nu 17 procent. En ja, die, uh, die zou eigenlijk nog wat hoger moeten zijn. Dus wat dat betreft, doen de ziekenhuizen het wel goed. Um, maar het, maar kan beter. Het, het kan beter. En als we het even vertalen naar de, naar de patiënt, dat het vermogen gegroeid is, gaat de ja. patiënt daar nog iets van merken? Kan wil daar in het algemeen iets van zeggen? Nou, Wij vinden dat de patiënten eigenlijk niks mogen merken van de financiële situatie in de ziekenhuizen. Dus de patiënten die uh, moet gewoon goed worden behandeld. En uh, daar staan wij ook voor. Dus die gaat hier niet veel van merken? Nee. Oké. Okay. Nou goed, dan gaat u vast aan de slag met de, de politiek. Margot van der Starre, directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Daag. Tuinbouwers kenden het al wat langer. Warmte opgepompt uit de diepe spelonken van de aarde. Sinds vanochtend hebben 300 gezinnen in Den Haag het ook. De zogenoemde geothermische warmte. Prins Willem-Alexander stelde de installatie in de wijk Eskamp officieel in werking. 3, 2, 1 en pompen maar. Jawel, daar komen de eerste stralen al naar boven. Hallo, ik ben Merdy Svenemans. Ik ben 12 eh, jaar. Um, er wordt een uh, bor in de grond geslagen. Daarmee halen ze uit uh, de diepe aardekern warm water. En daarmee verwarmen uh, ze de huizen. Het koude water stoppen ze weer terug in de grond. En dan, als het dan weer warm is, dan kunnen ze het later weer gebruiken. En daar zien we de stad verwarmd worden. En is aardwarmte Den Haag officieel live. Meneer Baldeelsing, wethouder Duurzaamheid in Den Haag. Hoeveel CO2 gaat dit nou schelen? 5000 ton uitstoot gaat dit uiteindelijk ons En dat is eigenlijk 70% van. ten opzichte van? Van wat je daarvoor gebruikte, zeg maar. En dat is natuurlijk enorm. En hoe verhoudt zich deze bron van duurzame energie tot andere? Bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie. Ja, als het gaat om geothermie, aardwarmte, dan is er voldoende in de grond. En het is nog gratis ook. En je kunt dat steeds weer en weer en weer gebruiken. Tweede voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld windenergie is... dat je hier totaal geen horizonvervuiling krijgt. Bijvoorbeeld met het plaats van molens. Daar willen mensen wel bezwaar tegen maken. Dus hier merk je er eigenlijk ook absoluut niets van. En hier hebben we dan een van de Hagenezen... die vanaf vandaag deze aardwarmte door hun huis kunnen voelen stromen. Wat vindt u daarvan? Ja, een van de redenen dat ik dat huis in Zuidwest heb gekocht. Is dat zo? Ja. Duurzaamheid. Voor in ieder geval wordt nageslacht. U zegt dat het gratis is, maar de investeringskosten zijn behoorlijk hoog. Want dit ding heeft 46 miljoen gekost. Ja, de investering is natuurlijk heel hoog. Maar wij gaan er vanuit van het aansluiten van 4000 woningen, 20.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Nou ja goed en als alles goed gaat uh, zometeen dan haal je het ook echt uh, uh, eruit. En bovendien, dit doen wij natuurlijk niet voor één jaar, twee jaar. Dit doen we voor hè, uh, de toekomst. De eeuwigheid. Ja precies, dus je verdient het absoluut terug. Je merkt geen verschil in warmte. Warmte is warmte. Hoe komt het uw huis binnen? Van die grote buizen, uh, Dan komt het huis in, Dan komt het in een soort grijze kast en uh, daar zit alles in. Geen radiator in ons huis, we hebben vloerverwarming. En ook die warmwaterkraan zit erop en, enzovoort. Zo bezien is het eigenlijk een beetje vreemd dat het niet veel meer wordt toegepast. Wat zijn de hobbels? Dit is natuurlijk nieuw. Je weet niet wat er onder de grond zit. Ik denk dat uh, dat ervoor gezorgd heeft dat we in Nederland uh, wat, wat koudwatervrees hebben. Het lastige van deze vorm van uh, duurzame energie is wel dat je er huizen voor nodig hebt. Die ja. je kunt verwarmen. En dat is nou net even een vervelend uh, puntje natuurlijk. Dat het erg slecht gaat met uh, woningbouw. Voorlopig zit het inderdaad tegen. Dus uh, we hebben nu inderdaad 300 woningen, we hadden er meer moeten hebben. Maar goed, ik uh, verwacht dat over twee jaar, zo ongeveer 2,5 jaar, misschien de markt uh, aantrekt. En dat betekent dus ook dat je partners nodig hebt, hè, woningbouwcorporaties. Dus je moet ze wel proberen te enthousiasmeren, dicht bij je te houden. Zij moeten wel willen werken. Beste vriend, over een paar jaar uh, wordt er gebouwd op naar een duurzame stad. Ik ben er blij mee. En dat hoorde verslaggever Roel Pauw in Den Haag. Na vijf, dan hebben we aandacht voor de plannen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij wil wat meer macht aan Brussel afstaan. We praten daarover met onze correspondent in Brussel. En hebben ook reacties vanuit de politiek in Den Haag. Nog meer politiek, Diederik Samsom over zijn verkiezingsprogramma. Vanavond BNN Today. Ik zeg verschrikkelijk, Willemijn. Het is nou, echt ik weet mijn het. favoriete Kamerlid. Echt verschrikkelijk, ja. ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Dat ja, ontbrak zeg maar, nog net, dacht ik net, aan uh, de, de wc-rol voor de camping. Zeg maar. Weet je, zo zag het er een beetje uit. Luister en kijk mee oh. op radio1.nl. Wauw, dat spoort, ook. Te gek. Oh, ja, ja, ja hè? Doe, het Doe het nog eens Even voor de webcam. Ja, hopen, dan, ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.